De kermisexploitanten demonstreren omdat ze eerder dan 1 september weer aan de slag willen. De gemeente Den Haag laat meer kermiswagens toe op het Malieveld... dan de tien wagens die daar aanvankelijk mochten staan. Hoeveel wagens er nu precies naartoe mogen, dat is nog niet duidelijk. Ongeveer 100 buitenlandse arbeiders hebben zeven maanden moeten bouwen aan een WK-voetbalstadion in Qatar... zonder dat ze daarvoor betaald kregen. Dat stelt Amnesty International. Nadat de mensenrechtenorganisatie aan de bel trok bij de autoriteiten en de FIFA... heeft een deel van hen alsnog salaris ontvangen. Qatar erkent dat er problemen zijn met de betalingen. Dat komt volgens het land omdat het bedrijf dat het stadion bouwt inmiddels is verkocht. Het WK-voetbal is over twee jaar in Qatar. De man die vorige zomer een aanslag pleegde op een moskee in Noorwegen... moet 21 jaar de cel in, de maximale straf in dat land. Bij de aanval raakte één persoon licht gewond. Na de aanslag vond de politie in het huis van de 22-jarige dader... het lichaam van zijn jongere stiefzus. Ze was door hem vermoord. En het campagneteam van de Amerikaanse president Trump... wil dat nieuwszender CNN een peiling intrekt. Daaruit blijkt dat de democratische presidentskandidaat Joe Biden... flink voorloopt op Trump... Ook zou de president maar een waarderingspercentage hebben van 38 Volgens Trumps campagneteam probeert CNN de Amerikaanse kiezers te misleiden. De vragen zouden bevooroordeeld zijn en er zouden te weinig republikeinen zijn ondervraagd. CNN spreekt de beschuldigingen tegen. Het weer nog bewolkt, het trekt regen over het land wordt 18 tot 22 graden. Later vandaag breekt, later de zon door. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ja, wake me up when it's all over. Avicii. En met dat nummer uit 2013 alweer... in de zomer daarvan uitgebracht... Uh, openen we dit ZFM Lunchroom van 11 juni. ZFM Zandvoort is uh, weer hier met een nieuw programma. Vorige week openden we met uh, een bomvol programma. Deze week hebben we ook weer ons best gedaan. Met uh, een combinatie een lekkere zomerhit... en nog veel meer staat u te wachten. Nieuws en informatie... Uit de regio opmerkelijk nieuws. Dat ons opviel. Maar vooral veel positiviteit en uh, luchtigheid. Want uh, ja, daar zijn we nog uh, al aan toe deze dagen. Denken we zomaar. Toch Lucie? Goedemiddag Z trouwens. Ja, goedemiddag. Uh, ja, zeker zijn we er aan toe. Eigen, uh, eindelijk mogen de terrassen open. En het is nog niet echt weer geweest. Nee, dat je zegt van. Zeker niet. Yes, we gaan er uh, lekker uh, op uit. Nee, inderdaad. Maar wat natuurlijk ook een onderdeel van deze uitzending is. Uh, het weer, dus uh, hopelijk biedt ons dat ook uh, veel goeds. Uh, maar in ieder geval, waar gaan we het een uh -uh. beetje over hebben deze uitzending? Uh, ja, natuurlijk uh, hebben we weer een mop van de dag uitgekozen om lekker uh, even te lachen. Zandvoortse Courant, ja die is vandaag natuurlijk ook weer uitgekomen met een nieuwe editie. Dus daar staat er genoeg in en uh, Lucie uh, heeft daar uh, Ik heb hem van, al van alles uh, uitgehaald en uh, meegenomen. Dus uh, dat komt ook helemaal goed. Uh, en natuurlijk uh, ook uit de regio uh, halen we allemaal nieuws nieuwstaplijstjes die alweer openstaan op de computer. Dus dat komt helemaal goed. En uh, ja, wat natuurlijk ook uh, opviel afgelopen week is uh, het nieuws van uh, afgelopen week is ook Mark Rutte. Tien jaar onze premier. Nou, dat even genoemd te hebben. Uh, morgen in de uitzending tussen 10 en 12 zullen we daar meer over hebben. Want daar is dat programma meer voor bestemd. Uh, wij zijn er onder andere ook voor de zomerhits uh, natuurlijk. Hè? Van toen en nu misschien eentje van, oh ja, die heb ik wel geluisterd. Dat was toen echt het ding. En als je misschien nu hoort, is het misschien een beetje uit de sfeer. Maar uh, in ieder geval, we hopen met de zomerhits uh, het weer buiten ook wat uh, op te vrolijken. Uh, ja, dat en meer. We gaan het zien uh, wat het wordt uh, deze uitzending. Eén grote verrassing zoals altijd... Maar blijf lekker luisteren, lekker op de achtergrond. ZFM Lunchroom aanzetten bij jou in de huiskamer. Uh, wil je nou ook nog een nummer aanvragen? We hebben al veel aanvragen binnen via Facebook gehad voor zomerhits. Maar uh, wil je er nou nog één echt tussen horen? Meld je dan aan 023 573 0393 en stuur een appje naar de studio met jouw verzoeknummer. Hier is All That You Want van Ace of Base. Ja, dat was natuurlijk het nummer All That You Want. En u hoorde mij net even de schuiven te vroeg openzetten. Maar ja, dat kan allemaal hier bij ZFM. Want uh, ja, een uh, zomerhit. Uh, weet ik niet of het echt in de zomer was uitgebracht, dit nummer. Maar in ieder geval uit de jaren 90, 1992 alweer. Ace of Base. Nou, uh, lekker nummer nog altijd. En uh, zo staan er nog vele te wachten in deze uitzending. Maar eerst nog een nieuwtje dat mij opviel op de website van uh, nu.nl. Uh, dat wandelaars, uh, want natuurlijk een groot evenement in de maand juni en juli ook in Zandvoort, is de Wandelvierdaagse. En natuurlijk, als uh, nationaal hoogtepunt, die in Nijmegen, Maar die kan uh, natuurlijk vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Maar met een nieuwe app kunnen wandelaars toch uh, nog uh, dagen gaan wandelen en ook echt op schema voor me zien, Jelmer. Dus er een rond de tafel, de eettafel. Rennen? <laughs> nou ja, als je een groot genoeg eettafel hebt, dan, uh, nou, dan moet het best wel, uh, kan nog best wel een inspanning zijn. Ja, als je, ja, daar ben je wel even bezig over. Ja, je. of een, of een rondje, rondje tuin. Nou ja, als, uh, iemand, als, uh, als je een tuin hebt natuurlijk. Maar in ieder geval, het idee van die app is echt ook hoe de wandelvierdag uh, uh, is opgezet natuurlijk. Hè. Vier dagen lopen, uh, elke dag dezelfde afstand en dan aan het einde. Uh, Misschien een speciale ronde of zo. Ik weet niet of dat ook in de app zit. Maar in ieder geval, het is wel echt per ronde uh, een afstand. En die houdt er dan bij met die app. En die kan je dan lopen, rennen, wat je wil. Want uh, nu mag je het zelf weten. En natuurlijk uh, ook waar je wil, door heel Nederland... En uh, ja, wat dan wel natuurlijk de oproep is, uh, wat ook een beetje verwacht is, om dat dan niet met je hele familie te gaan doen. Zoals de Wandel Vierdaagse misschien bekend staat, maar gewoon uh, lekker alleen sportief. Misschien met iemand erbij om het nog uh, een beetje gezellig te maken. Maar uh, in ieder geval, uh, wat ook wel heel leuk is, is natuurlijk, ons programma staat voor uh, uh, communicatie met de luisteraar. En uh, ja, uh, wat hartstikke leuk is, is dat je zomerhits, natuurlijk vooral deze uitzending, maar ook andere nummers altijd kan aanvragen via ons studio nummer. En er uh, ja, uh, wordt ondertussen even een nummer opgezocht. Uh, opnieuw op het. Uh, ja, Nu, nu staat hij klaar. Uh, even op pauze. En dan uh, kunnen we hem zo aanzetten. Oh, nee. Eén uh, momentje hoor. Dan uh, even kijken. Nee, ik praat er nog wel even vol. Uh, ja wandelaars uh, inderdaad met die corona uh, app nee niet de corona app, de wandelvierdaagse app en die is nu uh, via de site van nu.nl staat uh, hoe dat uh, gedownload kan worden en staat ook meteen een linkje bij dus dat is dan wel zo handig en uh, ja, Lucie, uh, we hebben een nummer klaarstaan staan die is aangevraagd. Meteen het programma overhoofd, maar ja, dat uh, maakt dit programma leuk. Ja, dat, uh, <laughs> het, uh, het is, uh, Rick vraagt een nummer aan van uh, Chef, uh, Chef special. special In Your Arms. En dat vraagt hij aan voor een hele goede vriend. En bij wij, zo schrijft hij het, bij wie ik altijd terecht kan. En ik wil hem eens bedanken op deze manier. En okay. ik mag de naam van de vriend noemen... Ja. En dat is Ene Jelmer. Nou, dat is wel heel uh, bijzonder. Dan, uh, ik weet niet of je dan ook mij bedoelt. Maar uh, dat is hartstikke mooi. En ik, ik, uh, ik herken het wel. Want in de uitzending van vrijdag hebben we ook al uh, een nummer horen aanvragen. Dus leuk dat hij uh, zo standaard luistert, specifiek uh, voor mij. Dan, we gaan hem draaien. Uh, zet hem maar aan uh, op YouTube. Ik heb de schuif openstaan. Dus uh, hier komt hij. Nee, dat is de verkeerde. Uh, wacht even hoor, één momentje. Dan gaan we gewoon klaarstaan. Want het is wel mooi als het nummer natuurlijk gedraaid kan worden. Uh, ja, deze is het. Uh, en nu gewoon uh, laten lopen. Dan is hij helemaal goed. Even kijken. Ja, hier komt I know gone. But I don't feel what I know. I know you're gone. I know you're gone.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 Afraid. In your arms, I feel safe. In your arms, I feel safe. And I know that you are with me, and I know that you're at peace, 'cause you you let us sing your soul for your mind and heart to sleep. From the day that I met you. Rain. In your arms, I feel safe. Ja, we, dat was de vorige keer ook met dit nummer. We, dat hij uh, dat alweer doorging uh, met een uh, stukje stilte. Het was vrijdag toch, volgens mij, dat ik hem speelde. Ja, we kunnen alweer. Uh, ja, hij staat alweer over de schuif, Dus uh, okay. iedereen uh, hoort ons. Uh, maar uh, ja, in your arms, I feel safe. Chef uh, special nummer. Uh, ik weet niet of hij zo lekker zomers is, maar misschien uh, juist wel nu uh, een mooi nummer om te draaien. Dus altijd welkom. En inderdaad, wat ik al zei: vrijdag draaide ik hem ook al in mijn uitzending tussen 10 en 12. Toen zat ook al die uh, stilte ertussen. Zo, uh, zo vlak voor het einde, wij allemaal zo. Hm? Wat gebeurt nu? Valt de apparatuur uit? Nee, maar dat is, hoort <laughs> gewoon bij het nummer, mensen. Dus ook als hij thuis dacht, mijn speaker gaat eraan. Nee, dat uh, gebeurt niet zo snel. Uh, even kijken, we hebben wel, uh, wat we wel nu hebben klaarstaan is natuurlijk het laatste nieuws. En uh, laten we het toch nog even hebben over dat ene ding wat de afgelopen maanden het nieuws domineerde. Namelijk uh, de coronabesmettingen in de gemeente Zandvoort. Ja, ja daar, heb ik wat, uh, daar staat wat over in, in de Zandvoortse krant. Ja. Over uh, hoeveel uh, mensen er besmet zijn en uh, hoe de, ja. wat de cijfers zijn. In totaal zijn volgens de gegevens van de huisartsen... 32 inwoners besmet geweest met het coronavirus. Yes. Een derde daarvan, namelijk 10 personen... is opgenomen geweest in het ziekenhuis. En het aantal zandvoorters dat aantoonbaar... aan de gevolgen van het virus is overleden... staat op 8. Dat, dat aantal is al enkele weken ongewijzigd. Dus het dus okay. is stabiel. Dus het is stabiel gelijk. Ja, ja. In, de, uh, in de verzorgingstehuizen... Als huis in de Duinen en Bodaan, als mede in Nieuw Unicum... zijn enkele besmettingen geconstateerd... maar een grote uitbraak is daar bespaard gebleven. Gelukkig, dat is wel mooi om te noemen natuurlijk. En vanaf Want, 15 juni mogen de verzorgingstehuizen weer bezoek ontvangen. Dus het okay. gaat allemaal weer een beetje ja, zeker, inderdaad. voor die mensen de goede kant op. 15 juni, nou dat is al bijna, dus uh, mooi vooruitzicht. Maandag is dat, ja. maandag, ja. Dus uh, nou, mooi vooruitzicht in ieder geval, uh, dat weekend wat dat betreft... En uh, ook inderdaad dat de uh, cijfers stabiel blijven... en niet zo'n uh, terug uitbraak in een verzorgingsthuis... want dat is ook voorgekomen. Ja, en dat wil je niet. gewoon niet hebben. Nee, niet, in, uh, zeker niet in Zandvoort. Uh, dan nog een... is er een hulpactie gestart voor ver, verwaarloosde honden ja, in het dierenasiel? Ja, dat heeft dus zo'n pijn als dierenliefhebber. Uh, bij Kennemer Dierenasiel zijn twee zwaar verwaarloosde hondjes binnengebracht. David en Goliath... En uh, ze zijn uitgeput uh, uh, en, en zwaar verwaarloosd zijn ze binnengekomen. Het is een Duitse herder, David en een schapen Goliath. Nou, je wil de foto's niet zien, maar goed dat het radio is. <laughs> want het is echt uh, afschuwelijk ja, om naar te ja. kijken. En ik weet, ik weet hoe, hoe, hoe verschrikkelijk dit is. Ja, we hebben een artikel van N Nieuws voor en daar zijn wel die foto's te zien. Nou, je ja, ziet echt... Ja, het is uh, echt heel triest. Echt, uh... En nu zijn ze een uh, crowdfunding uh, actie begonnen. En uh, door middel van dat crowdfunding proberen ze dus de, de, de diertjes weer uh, op te knappen. Dat uh, de, de tandjes uh, verzorgd worden voor zover die nog in kunnen blijven zitten. Dat ze goede medicijnen krijgen. Ja. En dat ze dan straks uh, uh, geadopteerd kunnen worden. Want dat oh, ja. is natuurlijk ja. heel belangrijk. Deze beestjes... Uh, opknappen en, en, en verzorgen en dan ja. zorgen dat ze een liefdevol huis krijgen bij mensen die er echte tijd voor nemen. Om dit Zeker, uh, belangrijk. En als mensen ja, interesse of in ieder geval uh, hulp uh, willen bieden, ja. hoe uh, kunnen ze dan contact opnemen met gewoon het Zandvoortse asiel? Uh, dan Neem kunnen ze de, naar het Zandvoortse asiel. Er uh, is, zijn inmiddels al heel veel mensen die dat, uh, die dat hebben gedaan. Oké. Okay. En uh, hoe ze kunnen doneren. Ik denk dat ze het beste even met Kennen we Dieren Asiel in Zandvoort contact kunnen ja, nemen. Aan de Keesomstraat zit hij ja. toch? Ja, ja. ja, en daar kunnen ze dan uh, verder uh, informatie okay. uh, krijgen. Nou, Mensen doen, want het is gewoon zielig. Min de dieren ja. zijn. Uh, Dit verdient ook aandacht, zeker nu. Uh, misschien een van de stille rampen, misschien wel. Want uh, misschien in Nederland is het, uh, zijn er ook schrikbaande voorbeelden, maar natuurlijk over de hele wereld. Uh, Gaat ja. het niet helemaal goed. En nu dus ook uh, in zand wordt een voorbeeld. Uh, goed dat dit onder de aandacht wordt gebracht. En uh, ja, misschien een beetje een gekke overgang. Maar u hoort op de achtergrond een zomers uh, swingdeuntje. Om het toch een beetje weer die ja, vrolijkheid te krijgen. Ja, daar de hondjes ook best vrolijk van. Ja, dat vinden he, ze helemaal goed. Dan gaan ze de Macarena dansen, die uh, hondjes. Wel de hondjes helpen. <laughs> ja, ja, zeker. Uh, even kijken, ja, zelfs deze filler is aangevraagd. Ja, hoe bedenk je het? Op Facebook zei iemand, oh dit is een leuk nummer. Toen ging ik hem luisteren, ja het is alleen maar muziek. Nou dan gebruik ik hem als uh, filler. Hartstikke gezellig. Maar uh, wat zeker niet als filler moet worden gebruikt. Maar gewoon volledig uh, moet worden gedraaid. Is mm. natuurlijk het nummer van tien jaar geleden. Het WK voetbal. Ja, 2010. Ja, tegen Spanje. In de finale. Met het, uh, het themanummer van Shakira. En uh, ja, misschien is het dansje iets minder uh, bekend, maar ja, het nummer, uh, dat heeft iedereen vast wel gehoord. Het is het nummer Waka Waka van Shakira. Ja, die kennen we allemaal. Dans lekker mee thuis, als je toch thuis zit, in de tuin. Stuur een foto, ook naar het Nucelse nummer, hartstikke leuk. Wij, alleen wij kunnen het zien, de luisteraars niet. Ja, doe het gewoon. Het regent gewoon. Ja, lekker toch, de regendans. Neem de paraplu maar mee vast. Ja wakka wakka. Tot zometeen. on You know it's serious we're getting closer this isn't over The Africa. To take your day, I feel it. You take the way, you believe it. If you get down, get up. Oh, oh. when you get down, get up, baby. Tommy, Tommy, Tommy, Tommy, Tommy, This for Africa. Salamu Ja, wakka, wakka, wakka, wakka. Hoe vaak kan je hem horen? Nou, vaak genoeg en uh, het verveelt eigenlijk nooit, want dat lekkere zomerse deuntje, zomerse klank hier bij ZFM, ZFM Lunchroom. Uh, ja, Lucy, al ja. een beetje in de zomerse stemming en het zonnetje gaat schijnen. Nou, het zonnetje, het zonnetje we breken. We moeten nog veel meer van dat muziek Ja, draaien. veel meer van die muziek, dan komt het vast goed. Het trekt de zon aan. Dan kunnen de terrassen vanmiddag weer open om vier uur en ja. dan... Uh, ja, net na onze uitzending, dan gaan de alle terrassen weer open. Zonnetje, nee, erbij. Helemaal perfect. Daar gaan we bijna. Uh, maar in ieder geval, wat me ook opviel <laughs> afgelopen week... is dat uh, aan het project van de windmolens op de zee... tussen Den Haag en Zandvoort... dat dat project nu echt uh, wordt uitgewerkt. Ja. Uh, waar natuurlijk tot vijf jaar geleden nog uh, veel uh, protesten uh, tegen was. Natuurlijk. Toen al wel in 2015 uh, groen licht heeft gekregen. Dus het heeft al veel... Uh, langer de kans gehad uh, om uh, kritiek uh, te krijgen. Maar wat nu, uh, uh, wat nu het besloten is om op 18,3 kilometer... ja, heel precies, uh, zeker 250 windmolens... Uh, die samen deel uitmaken van het windmolenpark te gaan plaatsen. Ik had er uh, dinsdag al aan dat dan besteed. En dan okay. zijn maar het 450. 450, oké. Okay. Ja. Okay. Nou, heel goed dat je dat dan nog even aanstipt, inderdaad. Nou, uh, in ieder geval, dat onderwerp zullen we de komende weken ook nog uh, veel gaan horen. Misschien iets uh, voor in het uh, ochtendprogramma of misschien bij ons komt het vast ook nog wel een keer voorbij. Maar wat, waar we bijna niet omheen kunnen en wat eigenlijk ook wel weer, uh, natuurlijk in deze zomer, uh, de meteorologische zomer, namelijk de maand juni, is uh, allesbehalve positief begonnen. Met de Black Lives Matter protesten vanwege uh, racisme en politiegeweld. In de Verenigde Staten overgewaaid naar Nederland. Uh, vanwege één incident dat nu helemaal wordt uh, opgehemeld. Maar uh, ja. in ieder geval, ik denk dat we er wel overheen kunnen zijn dat het in ieder geval wel een groot uh, probleem uh, is. Niet is. Ja. Want wat ik, een beetje, wat ik me een beetje verbaas over is dat, uh, want die George Floyd, daar is, dit, al, daar is dit het incident van, zeg maar. Uh, ik vind dat geen reden tot al deze chaos. Ik denk dat het nou. veel, veel dieper zit tot. Uh, de dieper zit bij de mensen. En het enige verschil is, het was er altijd al, maar nu werd het een keer uh, expliciet gefilmd. Voor de zoveelste keer. Hè? Ja, voor de zoveelste ja, keer. Ja, nee, het, het, het, het kon, dit kan, mag niet gebeuren gewoon. Dit, daar ben ik het gewoon mee eens. Dat het ja. niet meer mag gebeuren. Ja, maar ja. mag het dan wel gebeuren? Want gisteren nog hè, in uh, Minnesota, uh, stambeeld van Columbus, 1492, omvergetrokken. Nou, de, uh, ontdekkingsreiziger ja. Amerika. Heel veel verschrikkelijke, verschrikkelijke ja. dingen gedaan. Maar is het dan uh, juist om dat weg te halen... of om te herdenken aan die toch wel uh, duistere praktijken? Nou, ik denk dat het eerder is om het uh, te verwijderen gewoon. Ja. Ze willen er niet uh, meer uh, aan herinnerd, aan herinnerd worden. Nee, oké. Okay. Maar het kan juist ook een monument... misschien niet van diegene... maar gewoon een monument van de ontdekking van Amerika... Uh, want je moet ook stilstaan bij de dingen die minder goed gingen... om het nu beter te uh, kunnen doen. Ja. Nou is kolonisatie niet echt van deze tijd. Dat dus is waarschijnlijk ook weer een gevaarlijke uitspraak, maar... Uh, Doe <laughs> maar voorzichtig. Doe maar voorzichtig. En wat natuurlijk ook in ons eigen landje uh, hier om de hoek... Uh, in 020 uh, plaatsvond. 020 zeg ik goed, toch? Amsterdam. Ja, ja. 020. Covid-020 uh, was daar bijna verspreid afgelopen dus... maandag. Pinksterdag. Ja. Um, op de Dam. Op de Dam. Daar doel je op. Van, ja. Uh, nou ja. Burgemeester Femke Halsma heeft uh, gistermiddag, woensdagmiddag spijt betuigd... Over, de, over dat de communicatiemiddelen van de gemeente op 1 juni... tijdens dat uh, anti-racisme protest op de Dam niet zijn ingezet. Nee. Die middelen hadden demonstranten moeten waarschuwen dat de dam te vol was. Ja. Volgens de burgemeester van Amsterdam moet het een les voor de toekomst zijn. Ja. Volgens haar was ook de kans... Oh, op escalatie aanwezig. En daarom is gekozen voor de de-escalerend optreden van de politie. Oké, okay, dus zeg maar defensief en niet uh, actief. Ja. Uh... Achteraf zegt ze dat uh, we meer uh, inspanning hadden moeten leveren om mensen op andere gedachten te brengen. Ja, het is, is... natuurlijk wel wat je. Als dit gebeurt, ja. Ja, maar is dit. Uh, is dit uh, ja. Is dit gewoon zeggen van oh ja het spijt me achteraf of denken ze dat, die, dat ze hier wel in de toekomst Ik ook... Ik denk uh, dat, uh, dat ze hier wel lering uit uh, trekt. Ja, ja inderdaad. Nou wat je meteen al zag is dat hun collega's in uh, haar collega in Rotterdam het een dag later uh, hield bij 80 demonstranten. Dus uh, wat dat betreft hebben we er genoeg van geleerd en je ziet nu ook bij elk protest, hebben elk verslag van een protest, uh, mensen hielden genoeg afstand, het was vreedzaam. Dus dat moet ja. er blijkbaar allemaal tegenwoordig bij worden gezet. Maar, maar we moeten wel afwachten of dit niet weer een uh, corona-uitbraak uh, uitbraak teweeg brengt. Hè? We moeten nee. wel gewoon even afwachten hoe nee. dit gaat verlopen. Ja, ja. Nee, inderdaad, dat klopt. Uh, wat dan nog actueler is, is vanochtend de kermersprotesten. Want uh, ja, die staan ook op de snelweg uh, voor Den Haag om op het Malieveld uh, te betreden. Er zijn uh, al meer uh, wagens toegelaten op uh, die weg of, of, uh, toegelaten in Den Haag, dan uber, uh, uh, oorspronkelijk was uh, bedacht. Maar uh, ja, uh, wat wel dan opvand is aan die protesten is... Uh, er is vorige week nog een uh, motie aangenomen in de Tweede Kamer... Uh, door ruime meerderheid, uh, van links tot rechts... die uh, uh, de kermers er weer gewoon ook eerder open willen laten gaan. 1 juli in plaats van 1 september. Ja, dus uh, dus, de, de, dus wat ze hier, hier dan het. nog mee willen bereiken... dat is mijn vraag. Nou, ja, goed, ze, ze, ja, ze willen gewoon uh, ook draaien. Ze denken ook van... ja, uh, de, de, de vliegtuigen zitten vol... en dat mag allemaal wel... Ja. en wij mogen niet. Ja, het nee, blijft natuurlijk inderdaad. allemaal een beetje kijken en zoeken... ook voor de regering hoe, hoe ze dus het beste kunnen doen. Maar ja, ze moeten... Uh, er zijn zoveel tegenstrijdigheden. Het ene mag wel en dan denk je... Ja, waarom mag het ene wel en het andere wie niet... Ja. Ja, we hebben er niks over te zeggen, we moeten ook maar afwachten. Maar ja, deze mensen. Zitten... Maar het is de ME, die wordt ingezet, dat is niet zomaar iets. Nee, nee, dat is. Uh... Dat herinneren we ons ook nog wel aan de boerenprotesten. Toen moest het leger ook uh, te pas komen. Dus, uh, ja. Nou, het leger is weer iets anders dan de ME. Even een ja, duidelijk ja. verschil natuurlijk. Er <laughs> <laughs> zit nee. nog wel een verschil tussen, maar, ja. uh... maar. goed, we gaan het volgen en uh, de, de agenten houden de mensen tegen op de snelweg. En ze zeggen ook met nadruk: kom niet meer naar Den Haag. Nee, komt er niet meer in, Maar de mensen die er al zijn, die mogen nog wel ja, gewoon blijven. Ja, die mogen dan. blijven kamperen ook. Ja, op het Malieveld. <laughs> dus we hebben ook weer zwaar, zwaar verkeer natuurlijk over het Malieveld. Dus uh, omploegen zitten dit jaar zeker ook bij uh, op uh, het Malieveld in Den Haag. Weet je, zullen we ze gewoon lekker een zomermuziekje geven? Dat ze daar een lekker zomermuziekje? Ja, laten we dat En daar had ik nog wel een verhaaltje achter, eigenlijk ook weer oh, achter jee. dit nummer. Ja, het houdt niet op met de mooie Leim. verhaaltjes. <laughs> Want uh, in ieder geval, ja, Five, five Years Time heet het volgende nummer. En wat is er in vijf jaar tijd kan er veel veranderen, zeker de afgelopen maanden. Maar denk eens terug aan die afgelopen vijf jaar en de komende vijf jaar wat ons te wachten staat. Hier is Noah and the Whale met Five Years Time. En dit nummer gaat de hele dag in uw hoofd zitten, dus veel plezier. Oh,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 When I'm just kicking back with you And it'd be love, love, love All through our bodies And love, love, love All through our minds And it'd be love, love, love All over her face And love, love, love All over mine And though we're really all these moments Are just in my head I'll be thinking about them As I'm lying in bed And no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 Ah, five years' time hier bij ZFM lunchroom. Ik zei al dat uh, fluitje wat af en toe tussendoor komt, dat zit al de hele week in mijn hoofd. Dus uh, ja, lekker uh, fluit, Dat, uh, dat uh, fluitje wat uh, doen, dat. Uh, oh! <laughs> ja, oh, ik ga even kijken. Kijk, kijk dit, dit wat aan het begin zit. Kijk, dit. Oh! Ja, ik weet niet... Jij je krijgt zit, het er maar... niet meer uit. Ik, ik heb krijg... het niet, hoor. Ik heb ik er krijg... heel last van. <laughs> Oké. <Okay>. Uh, <laughs> laat, laat weten zeker ook... Uh, wat je van onze nummers vindt. Uh, en natuurlijk ook uh, aanvragen kan. Altijd nog. Uh, wat ons opviel... in de Zandvoortse Grand afgelopen week... is een stukje over grasmaaien en de vuilnisbakken. En daar heb jij wat over, Lucie. Ja, daar ja, staat hier... door de droogte zien de stroken... gras langs de flats... en de, in, in perken er uit... Okay. In plaats van lekker groen is de kleur van het gras veranderd in geel. Maar ja, dat is bij mij in de tuin ook. <laughs> ja, misschien wat en, water geef ik, zeg maar. Ja, nou, de, ja dat, dat was op een gegeven moment, mocht dat geloof ik ook niet zoveel meer. Nee, niet meer, niet nee. meer actief sproeien. Nee, dat, nee. Uh, nee. nee. Ja, en niet actief sproeien is gewoon niet sproeien, toch? Ja, ja, ik denk dat ze bedoelen, want je hebt dan ook uh, bijvoorbeeld ook vooral voor de landbouw en zo en dat soort dingen. Oh, die... Dat ze echt van die dingen neerzetten, nee. continu zeg maar. Ja, en ik ja, denk dat, dat je, dat je het zelf heb. nog wel kan beperken tot één of twee keer per week. Dat, uh, die heb ik niet. Ik heb een heel klein voortuintje. Nee, ja, dan sproei ik de tuin van de buur in. <laughs> dan nou, meteen de hele niet. straat. Dat, uh... Maar goed, uh, uh, er stond dus uh, waarschijnlijk toch uh, in de planning om het gras te maaien. Ja. En dus kwam uh, Spaneland uh, om het gras te maaien. Met als resultaat. Ja. Uh, een kaal, kapot, gemaaide grasstrook. Wat meer lijkt op een woestenij. Ja, zeker ook allemaal van dat zand, uh, zeg maar, dat ja. tussen, En niet echt meer gras. Nee. Gewoon een beetje dood. Uh, nee, zeg dus maar. De bewoners, sommige mensen vragen zich ook af... is het niet beter om bodembedekkers te planten of anders maar helm. Want dat kan overal Ja, helmgras, ja. ja. Gewoon een beetje duinen, inderdaad. Ja, dat ja. werkt prima. Als je er toch verder niks mee doet met dat stukje. Als er geen mensen op zitten ja. of dat nee. soort... Uh... Nee, er zitten geen mensen op. Nee. Nee. nee. Nee. nee, op het plaatje <laughs> zie ik inderdaad geen mensen zitten. Het zal een beetje raar zijn ook met de grasmaaier en zo. Um, ja. Oh, sorry. Ik, uh. ik moet er even <laughs> langs. <Ja. laughs> en wat ik ook opmerkelijk vond: ik ja. denk dat dat ook wel een, een, een ding is dat je denkt: hè, eindelijk. Dat de weg uh, uh, vrij is voor ontwikkeling van het uh, Watertorenplein. Oké. Okay. Ja. Uh, daar gaan uh, uh, woningen gerealiseerd worden, bestaande uit sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen, middeldure koopwoningen en koopwoningen in het hogere segment. Ja. En zo ontstaat er een divers woongebied op een markante locatie midden in het dorp. Het, uh, het lijkt me heel leuk wonen daar. Goed nieuws. Ja. Nou ja, goed nieuws. Uh, dan ben ik er altijd weer om iets ja, tegen. Kom maar met je negatieve berichten dan. Ja, met negatieve bericht. Uh, als u mij hoorde om half elf bij Jaap Koper in de show. Uh, met juist een item dat de watertoren zelf uh, jarenlang aan onderhoud is. On, uh, heeft uh, Nee, het is jaren. Ont, onthouden van onderhoud. Onthouden van onderhoud. Maar gaan ze die daar niet gelijk meenemen erin, dat ze dat ook. Het zal, gaan zal best. Maar dat kost natuurlijk extra geld. En dat was uh, waarschijnlijk ook niet voorzien. Ja, de krant is gisteren gedrukt, hè. Dus. En dit stuk kwam pas ergens gisteravond. Ja. Uh, maar in ieder geval dat het Watertorenplein... vooral de Watertoren zelf... Uh, op dit moment in de staat zoals hij nu is... niet direct beschikbaar is om ook echt woningen erop te bouwen. Het plein is wat anders. En je hebt dan natuurlijk twee partijen. Uh, Fakton en uh, Zandvoortse Kust, als ik het goed heb. Of ja, twee, ja, in ieder geval... u weet ze vast wel beter dan ik. Want de afgelopen paar jaar natuurlijk ook genoeg uh, in het nieuws geweest... Maar in ieder geval goed dat er nu wel eindelijk weer iets uh, wordt gedaan aan het Watertorenplein. Want het is nogal een uh, toneelstukje geweest uh, daar natuurlijk, Lucie. Misschien, uh, ja, misschien weet meneer gert Bluis uh, die, ge die heeft het gemeld dat het uh, de weg vrij is. Misschien kan hij dus ook okay. vertellen of de Watertoren meegenomen wordt in uh, Dat, dat zou mooi zijn in inderdaad, in het, uh, in het onderhoud. En uh, dat zou uh, in ieder geval een positief zijn, ook voor de omwonenden, hè. Ja. Want uh, als er dan iets komt, moet het wel mooi zijn uh, voor de mensen die er al wonen en ook fijn, uh, fijne omgeving. Uh, en je had nog iets uh, kleins over de vuilnisbakken, want die oh, komen er nu ja, echt aan. De vuilnisbakken, ja, ja. Uh, ja, ja de vuilnisbakken. Hadden we bijna in de vuilnisbak gegooid? Ja, hadden we hebben bijna in de vuilnisbak gegooid. Nee, ja, er is uh, veel geschreven al over de, de te volle vuilnisbakken. Ja, drie brieven de... heb ik al ontvangen. Of jij, in ieder geval bij jij. me thuis, jij. bij me thuis. Mijn vader dan, hè? die is geadresseerde dan geadresseerde. Oh, oké. Okay. En, uh, en hoewel Spaneland flink zijn best doet om de toevoer aan vuil dagelijks af te voeren, blijkt, blijft er toch een puin open. Ook meeuwen en kraaien doen flink mee aan de verspreiding van het vuil. Ja, dat zijn ze. Hè? Ja. Oh, het dit, uh, dit gaat over de afval wat... Uh, Langs de de, de, de overvolle prullenbakken. Oh, oké. Okay. Ja, ik, dat het, moest... Dat, dat ja, inderdaad. Ik zag het vuilnisbakkenkopje staan en ik dacht dat het ging over de... Duobakken die elk huishouden vanaf volgende week... Uh, er komt van de geen duobak in voor in het hele... Nee, maar kijk, dit is misschien wel interessant als huizen dat krijgen. Duobak voor plastic, papier en overigens... Ja, die krijgen we eind juni. Ja, inderdaad. Inderdaad. Deze maand gaat dat allemaal gebeuren. Waarom niet ook op de boulevard? Maar sowieso, hè, die prullenbakken op de boulevard, die hebben ja. van de bovenkant een gat erin. Ja, wat gebeurt daarmee als het te vol is? Dan gaan de ja, dan vogels eruit. Er die gaan er dan uh, lopen. Het is binnen. wel makkelijk hè, want het is om aan te moedigen om iets weg te gooien en dan het zijn makkelijk de meter te maken. Die, bakken, maar. die je met de voet open moet doen. Ja, die uh, bij de foamar staat ook op het plein. Zo'n uh, dingetje. Ja. Ja. Ja. ja, die je met de voet open moet doen. Ja. Er staat ook in het dorp volgens mij nog één. Daar heb je er niet zoveel last van. Nee, inderdaad, het werkt ook op zonne-energie. Ik weet nog steeds niet waarvoor dat is. He, alsjeblieft, help me uitleggen. Zonne-energie. Er zit zo altijd zo'n klein zonnepaneeltje op zo'n blauwe bak die je met je voet opent. Oh. Maar wat ik dus wel eens heb zien staan, is dat het niveau van het afval bijhoudt. Dus misschien heeft het daar iets mee te maken dat dat stroomt. Waarom uh, nou we, we spaanderlanden. Zwaarne landen, ja, ja. We gaan een uitleg vragen. Waarom dat niet uh, bij? Zwaarne jullie... landen, leg ons nog uit. Ja. <laughs> Oké. Okay, uh, in ieder geval, uh, zodra er weer nieuw nieuws is, uh, ook over de kleine dingen die onze gemeente spelen, en vooral ook de service, hè, want uh, afval op straat uh, wordt niemand blij van. Uh, dan melden we dat ook in uh, ons programma. We gaan weer naar een nummer. Uh, ja, Wel num zomers, hè? Ja, ja zeker maar... zomers. Het nummer van Chips. Chips. chips, ja. Niet chips, maar chips. <laughs> okay. Uit uh, rond 2002 of zo. So. Ja, de, die jaren, de, de Zero's, de Millennial, ik weet niet veel hoe dat uh, heet. 1001 Arabian Nights. En ook dit nummer zit vanaf nu weer in mijn hoofd. Ja, heeft u nou ook zo'n lekker swingend zomersnummer die u niet meer uit uw hoofd krijgt? Misschien toen uh, heel erg fan van was of juist nu? Laat het dan zeker weten via ons uh, WhatsApp nummer 023 573 0393. En uh, dat komt u zeker in de uitzending. Het gebeurt echt. Al vele nummers die u voorbij heeft horen komen zijn ook aangevraagd van tevoren van de uitzending. Uh, ik zal ze in het tweede uur ook even de naam erbij noemen. Dat is misschien wel extra leuk dat je een keer op de Sanfordse radio bent genoemd. Dat uh, mag toch wel uh, van je lijstje af, uh, toch? Lekker op de Zandvoorts Radio, hartstikke leuk. Hoe vind jij het eigenlijk? Ik vind het hartstikke leuk. Ja, toch? Ja, ik vind het echt leuk. Wij, uh, ja, ik vind het leuk als mensen een WhatsApp sturen... en zeggen van, ik wil een plaatje aanvragen voor die en die. Ja, hartstikke. ook gewoon nog even praten, weet je wel. Van uh, Waarom oh. vraag je hem aan? En dat, ja, uh, ja. En, en, en, en sommige vragen zeggen van, ja, ik wil hem gewoon lekker horen. En, ja. Uh, ja, dan is het gewoon leuk. een leuke suggestie voor ons. Zeker. En dan draaien we het gewoon. Uh -huh. En, uh, een lekker swingend nummer. En wat natuurlijk ook bij de zomer hoort is uh, genoeg uh, uh, lachen en uh, altijd vrolijk. En uh, zoals vorige week, uh, een van onze succesnummers, de mop van de dag. Om even lekker te lachen. We gaan even luisteren naar weer een uh, mop van de toppers. Nee, want ik zei vertel, hij is altijd wat, van de week kwam ik hem tegen, dan had hij weer de fluitersziekte opgelopen. ik moest steeds zo fluiten als hij praten. hè. Ik zei, dat is geen gehoord, dan moet je me naar een psychiater Waarheen? zegt hij. Ik zeg naar een psychiater, waar zit die man? Ik zeg, in Amsterdam zijn een hele goeie. Ik ga ik zegt hij. Hij gaat naar Amsterdam, belt er bij de dokter aan, doet de zuster de deur op, meneer. Wat is u van de dienst, hè? Ik moest steeds zo fluiten, zei hij, hè. Komt er maar in, zei de zuster. Dankjewel, je wel, ze. Alsjeblieft, zei de zuster. Voor dames de zitten, zuster. Warme. Door, zei de zuster. Dankjewel. je alsjeblieft, zei de zuster. Afijn, de zuster gaat weg, die komt er een half uur terug. Komt u maar. Nou, wap. Ja, zei de zuster. Afijn, die twee minuten naar de dokter, toen zei de zuster, dokter, de patiënt, hè. Tja tja meneer, zei hij, wat heb je dan? Ik moest steeds zo fluiten, zei hij. Tja tja, hou je dat zeus Ja Ja toch? Hij zei: Ja, ja, een zeer ernstig geval. Elke dag, ja, ja, twee pillen. Twee zegt hij: pff, Ja, zei de zuster. Afijn de zuster haalt de pillen. Alsjeblieft, meneer. Dank je wel, zuster. Hij neemt afscheid Dag dokter, tja, ja, meneer. Dag zuster. Prezent, <lacht> Van de week kwam ik hem tegen. en Ik zeg: Hent, hoe is het gegaan met de psychiater? Ja, ja, ja. Ja, hoe kom je erop, hè? Ik vind het zo leuk, uh, humor, even lekker ah. lachen. En ook gewoon van die droge moppen die eigenlijk helemaal nergens op slaan. Maar uh, ook gewoon door die geluiden die hij erbij maakt. Gewoon continu die herhaling. Ja. Jo, Jochem Meijer kan dat ook heel goed. Ken je Jochem Meijer? Ja, tuurlijk. Ja, Jochem Meijer. Die heeft ook een uh, aantal sketches. Echt geniaal. Als je er een paar wil horen, vooral van zijn show waar het nummer Wakker Worden uitkomt. Heeft hij ook echt hele leuke fragmenten. Natuurlijk ook uit zijn nieuwste show. Uh, Heb je die ook onder de knop nu? Ik, in, misschien in een tweede uur, wie weet. Wie weet. Ja, leuk. zeker. Hartstikke leuk. Ja, zeker. Uh, dan moet hij wel ingeruild worden door een duif. Want ik had een... Uh, een duif? Ja, ik had een duif klaarstaan. Een duif? Ja, een duif. Ja, misschien komt hij ook nog wel. Allemaal een verrassing in uh, deze uitzending. Maar uh, in ieder geval inderdaad dat en meer in het tweede uur. We hebben nog opmerkelijk nieuws over kippen. Want die uh, dreigen de wereld over ja, te nemen dat... in Nieuw-Zeeland. Dus uh, dat wordt uh, hartstikke spannend. Ja. En uh, ja, wat natuurlijk ook nog meer in het nieuws was, is de... Eh, uh, Zandvoortse nieuwtjes. Ja, in, in het nieuwste Zandvoortse nieuwtjes krijg je nou ook weer een WhatsAppje binnen? Nog zo op de valreep van 1 uh, uh, uur vandaag. Lucie, krijg ja, je iets binnen? Ja, ik krijg een, uh, een, uh, een verzoek binnen van uh, Marlou. Oké. Okay. En uh, ze vraagt uh, een nummer aan van C Celine Dion, I'm Alive. Aha. Want helaas is het concert uitgesteld van, van, Celine, Dion. Uh, van Celine Dion morgen. Oh, dat dus, had morgen geweest uh, Dat had morgen geweest. Oh, lekker op de vrijdagavond helaas. Ja. Ja, het is helaas uitgesteld naar volgend jaar. Ja. En uh, als uh, troost is hier. Heb je hem onder de knop? Ik heb uh, Celine Dion. We, we beloven blijven even luisteren. Hij komt aan het begin van het tweede uur. Uh, Céline Dion uh, knalt er meteen in. Uh, vanwege de technische dingen die ik nu hier heb klaar gaan staan. Lukt het als afsluiten van dit uur uh, helaas uh, niet meer. Maar uh, in ieder geval hartstikke bedankt uh, Marlou heet ze. Hè? Ja. Dat je hem hebt aangevraagd en uh, we gaan hem zeker draaien. Dat natuurlijk ook uh, in de tweede uur tussen 2 en 3 uh, van ZFM Lunchroom. En uh, ja, hoe was eigenlijk je aflevering afgelopen dinsdag? Want we hebben natuurlijk dinsdag en donderdag uitzending. Ja, Hoe die was? was ook hartstikke leuk. Ja, alweer meteen dat je ja, denkt van... Jan. oh, we hebben iets uh, anders gedaan dan vorige week. Of... En, uh, ja, we proberen iedere week iets, iets, iets meer luchtigheid erin te brengen. Meer plezier, maar ook wat nieltjes Wat dan speelt. En, uh, ja. Ja, en dat gaat gewoon hartstikke goed. En Jan neemt uh, muziek mee en we, we, we regelen dat ook onderling... Nou ja, dus, uh, de ja, samenwerking is in ieder geval is, goed uh, tussen het team. Ja, en mocht u nou ook interesse meer. hebben, hè? want alle hulp is welkom. Wij doen dit programma met z'n tweeën uh, voorbereiden elke week. Ja. Is best wel een klus, zeker als er ook nog binnen je week uh, uh, ja, misschien uh, iets uh, privé uh, niet helemaal lekker gaat. Dan, uh, of je werk. Of je, werkt. je werk, ja. Of je werkt ook. Zoals zoveel mensen, inderdaad. Of je werkt, als je inderdaad. je net te druk hebt. Nee, maar in ieder geval alle hulp is welkom. We willen binnenkort ook op de vrijdag iets uh, gaan opstarten, dus... Ik heb al een aanmelding binnengekregen, hoorde ik, van Leon, onze programmaleiding. Nou, eigenlijk alles op dit moment die dat even ondersteunt. Maar wil je een keer in de uitzending komen, gewoon omdat je een leuk verhaal hebt, laat het dan zeker weten. Onze Facebookpagina, Zettig een Lunchroom, staan de lijnen altijd open. Ja, kunnen we ook... gezellig kletsen met z'n allen. Het is ja. makkelijk hoor, anderhalve meter afstand. Je mag je natuurlijk leuk. ook, ja inderdaad, ja, een mooie tafel hebben we hier. Gewoon, je kan aan de andere kant gaan zitten en uh, niemand die je aanraakt, niemand die je een hand geeft. Je wordt ook weer uitgezwaaid. Dus, uh, <laughs> um. En ingezwaaid ook hoor. Ja, nee die, zeker Niet alleen maar uitgezwaaid. Ook, nee, inderdaad. En uh, wat ik net al zei is, uh, mocht u nou ook willen aanmelden, misschien via mail, heeft u geen social media, uh, dan kan dat altijd via de redactie, mailredactie.zfmstandvoort.nl ik kan ook mijn persoonlijk mijn e-mailadres van uh, deze zender. Uh, dat is jp.p.koper.zfmzandvoort.nl. Dan zie ik hem wat eerder naar boven komen, want die redactie-mail staat nogal vol met van alles en nog wat. Dus heeft hij nou echt een bijzonder verhaal? Kom dan gezellig volgende week uh, in onze uitzending. Uh, of aan de telefoon natuurlijk, hè, want de lijnen staan rood gloeiend de afgelopen weken. Uh, om natuurlijk toch nog een actueel programma te kunnen maken. Maar uh, wat ik me dan altijd afvraag, uh, shoot. Should we stay or should we go? Van nou, uh, The we Clash. Stayen, we stay gewoon, <laughs> gewoon. We stee, we even We stee gewoon. Oké, wij blijven nog even een uurtje. Tot zometeen na het nieuws. Hier is The Clash. Daughter,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 Ja, should I stay or should I go? Maar uh, natuurlijk met de lekkere zomerse klanken blijven wij zeker nog even. We stay bij ZFM lunch doen. En de zomerse klanken van de filler die zelfs is aangevraagd. Ja, zelfs instrumentale nummers kunt u aanvragen via het 06-nummer. Zometeen in de tweede uur nog genoeg zomerse hits. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.